bij afvraag is of uh, de UCI niet in staat zou moeten gesteld worden om een organisator te schorsen. Hallo. Bij deze pleit ik daarvoor. Als ik nu zie, het was vorig jaar al uh, waanzinnig zwaar, het, het, wordt, jaar het jaar wordt in 2011 nog zwaarder. Angelo Zomenian was een vroeger collega, een man met naam en faam als journalist, een man met de scherpste pen en een man om wantoestanden aan te klagen in de Gazetta. Vest durfde te gaan. In vergelijking met zijn collega's, nog een stuk verder in het aanklagen van wantoestanden. Zoals uh, doping, zoals te uh, zware parcoursen, zoals het niet in acht nemen of het uh, respectloos omgaan met het menselijk lichaam. Dan wordt zo'n man uh, binnen de structuur van de Gazette die uh, ook uh, mee de Giro organiseert. Naar boven gebombardeerd, trekt hij een andere jas aan ja. en gaat hij schaamteloos dat parcours verzwaren tot het ondoenbaar wordt. Ja. Ja. Ja. Hij zal ook schaamteloos de stad naar de Verenigde Staten zetten om daar een stad te organiseren en dan het hele peloton met een jetlag -like op te zadelen. Ja. Dat komt nog in de toekomst.